6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal meer over de berisping die microbiologen uit het Maastadtziekenhuis hebben gekregen. Dat en meer na het NOS journaal. Gert Kluk. De vader van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist heeft op zijn computer een afscheidsbrief geschreven. Heeft de politie bekendgemaakt. Wat hij precies erin geschreven heeft, dat wil ik nog niet delen met het publiek. Maar in ieder geval uh, staat daar niets in. Uh, wat hij de jongens zou doen of waar hij überhaupt naartoe zou gaan. De man schrijft dat hij het leven niet meer ziet zitten en daarmee ophoudt. De vader pleegde vorige week dinsdag zelfmoord. De jongens zijn de avond ervoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. Sindsdien is hij op diverse plaatsen gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritische vragen aan staatssecretaris Wekers... over de Bulgaarse toeslagenfraude. Tijdens het debat werd weker zonder meer gevraagd wanneer er nou precies van wat op de hoogte was... en waarom hij vorige week met een pakket maatregelen kwam om dit soort fraudes te voorkomen. d 66 woordvoerder Colmees. Afgelopen vrijdag konden de staatssecretaris negen nieuwe maatregelen aan om dit probleem op te lossen. En dat is een opvallende timing. Na alle commotie van de afgelopen weken komt er plotseling een brief met nieuwe maatregelen. Wanneer is besloten tot deze negen maatregelen? Waarom zijn deze maatregelen niet eerder genomen? waren deze maatregelen ook zonder alle aandacht van brandpunt in RTL Nieuws genomen. Een aantal partijen vindt dat de staatssecretaris er zelf voor had moeten zorgen... dat die van grote fraudezaken op de hoogte werd gesteld. De VVD benadrukte dat de Kamer zelf ook wat te verwijten valt. Volgens de regeringspartij is de afgelopen jaren onvoldoende gedaan... om systeemfraude tegen te gaan.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 Drie microbiologen van het Maastadziekenhuis in Rotterdam... hebben een berisping gekregen van het Tuchtcollege. Ze zijn volgens het college mede verantwoordelijk... voor de falende aanpak van een uitbraak van de Klebsiella bacterie in 2010 en 2011. Toen zijn waarschijnlijk drie patiënten door de bacterie overleden. In Israël ligt premier Netanyahu opnieuw onder vuur... wegens zijn luxe levensstijl. Volgens Israëlische kranten zijn de uitgaven voor de premier... met 80 gestegen sinds hij in 2009 aan de macht kwam... Netanjahu en zijn gezin hebben drie huizen en die kosten jaarlijks ruim 900.000 dollar. Gisteren werd bekend dat Netanjahu voor 100.000 euro een bed had laten zetten in een vliegtuig toen hij naar de begrafenis van Margaret Thatcher ging. <lacht> Nederlandse apothekers zeggen dat er steeds vaker een tekort is aan medicijnen. Volgens brancheorganisatie KNP konden vorig jaar 300 medicijnen tijdelijk niet geleverd worden en zijn er ook dit jaar tekorten.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 Tweede Kamerleden hebben vanaf vandaag een USB-lader in hun bankje in de plenaire zaal. Zo kunnen ze ook tijdens debatten hun smartphone of tablet opladen. Veel Kamerleden zijn verwoede twitteraars. Ook tijdens debatten houden ze de buitenwereld graag op de hoogte van wat hen bezighoudt. Om ruimte te maken voor de opladers zijn de leeslampjes op de kamerbankjes verdwenen. Het weer vanavond en vannacht in het oosten overwegend droog. In het westen nog wat regen. Morgen weinig zon. Soms regen. het wordt 14 tot 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dan krijgt u de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Het is een drukke avondspits. Dat komt vooral door ongelukken. Er staat nu 250 kilometer file in totaal. De meeste files staan bij Utrecht en ook bij Rotterdam is het druk. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zat voor 1brugge, 12 kilometer file. De A2 van Den Bos naar Eindhoven voor Bokstol, 4 kilometer na een ongeluk. De A12 Arnhem richting Utrecht voor knoop het Oude Rijn, 8 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Zolle tussen Soesterberg en Amersfoort, 9 kilometer na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is bij Amersfoort nog steeds dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer van Utrecht naar Zolle kan meten omrijden via de A12 richting Arnhem. Daarna over de A30 en de A1.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 Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? Seniorservice.nl. Vanavond in Vroegevogels TV. Spoorzoeken voor gevorderden. Nu ook voor beginners. Is die duif nou opgegeten door een havik of een vos? En wat is dit voor spoor? Uh, van een spirinde muis. En die keutel daar. Die was van de cameraman. Vanavond in vroegvogels TV. 10 van bij de Vara op Nederland. <lacht>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 NOS Radio in Journal. Lucella Carrasso. Zes minuten over zes. Gaat het vanavond in Zweden eindelijk weer een keer lukken? Vragen fans zich af. Een plek in de finale. Zangeres Anouk staat over een paar uur op het podium. Straks meer over haar kansen. Eerst naar Den Haag, want daar volgt Peter Blok het debat over de fraude met toeslagen. Staatssecretaris Wekers was daar niet van op de hoogte van die fraude. Dat heeft hem in politieke moeilijkheden gebracht. Er is nu een debat aan de gang sinds vier uur vanmiddag. Uh, Peter, ik las net ergens een kop. Situatie Wekers moeilijk, maar niet hopeloos. Is dat tot zover een goede samenvatting, vind je? Ja, dat lijkt me eigenlijk wel, want uh, ja, hopeloos dan uh, zou het einde oefening voor hem zijn. Uh, zover zijn we uh, nog niet, nog lang niet, want uh, de eerste termijn de termijn van de Kamer is nog aan de gang. Een groot deel van de oppositie is wel het vertrouwen... in uh, staatssecretaris Wekers volledig kwijt. Maar de regeringspartijen die steunen hem. Ja, Wekers, zoals gezegd, wist niets van die fraude door uh, Bulgaren... met toeslagen, terwijl uh, heel veel andere instanties het wel wisten. Ja, had hij het toch niet moeten weten, zegt GroenLinks-leider Bram van Ooyek. Dan is mijn vraag aan de heer Groot. Had hij het moeten weten? Nou ja, dat zoals ook blijkt uit de antwoorden uh, van de staatssecretaris, er zijn er steeds tientallen uh, grote verouderde zaken, waarvan deze Bulgaarse verouder, waarschijnlijk nog niet eens de, de, de grootste is, misschien zelfs uh, en, nog, nog kleiner dan gemiddeld. Als je kijkt naar de verouderde zaken die de Field onder handen heeft, en ik denk dat het onmogelijk is voor een staatssecretaris om al die zaken te weten. Ja, dus uh, het groot van de Partij van de Arbeid was dat. Uh, hij neemt het op voor de staatssecretaris. Net als zijn uh, eigen VVD. Dat is misschien weinig, maar toch genoeg voor wekers om te blijven zitten waar die zit. Ja, uh, het groot nog een keer. Alle terechte verontwaardiging over de toenemende veroude met toeslagen kan niet wegnemen dat de Kamer de nodige boter op het hoofd heeft. Niet alleen vandaag, maar al vanaf de invoering van de toeslagen. En als je de stenografische verslagen en de moties erop naslaat... dan is de politieke druk al die tijd maar één richting opgegaan. Kan het niet allemaal nog sneller en efficiënter met de uitbetalingen... en dan moet je niet verbaasd zijn dat het leidt tot ongelukken. Nu ja, Voorzitter, de, de inbrengen van beide coalitiepartijen... begint me toch een beetje te irriteren. Want uh, er wordt eerst vooral gekeken naar boodschap op de hoofd van de Kamer, terecht. Maar de cruciale vraag is natuurlijk... ondanks alle intenties en beleidsvoornemens die er waren... heeft het kabinet, heeft deze staatssecretaris... Goed gehandeld, actief gehandeld om die, die maatregelen te nemen om de fraude aan te pakken. Uh, ik zou toch graag van de heer Groot willen horen, voorzitter. Wat is nou het oordeel van de Partij van de Arbeidsfractie of die maatregelen die nu zijn genomen afgelopen vrijdag niet veel eerder hadden genomen om deze fraude aan te pakken? Meneer ja, ik heb gezegd van het oordeel over het opeten het van de staatssecretaris, dat geef ik in tweede termijn. En als u vraagt, dan hadden die maatregelen eerder genomen kunnen worden. Eh, dan is het antwoord ja. Ja, dus uh, daarmee voert hij toch de spanning op. Uh, het Groot van de Partij van de Arbeid, de PvdA... maakt de echte balans pas later op... nadat uh, Weker zelf aan het woord is gekomen. Maar dat duurt dus nog wel even. Peter Blok, was dat vanuit uh, Den Haag? Er wordt al de hele dag overal ter wereld over gesproken. Angelina Jolie met haar beslissing om haar borsten preventief te laten verwijderen... is ze volop in het nieuws. Ze is drager van een erfelijk gen. Daarmee heeft zij een sterk verhoogde kans op borstkanker. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is um, in het Parkhuis in Almere. Dat is een europa Run inloophuis voor mensen met ja. kanker, Jeroen. Uh, wat vinden de mensen die je daar spreekt van de open brief nou, van uh, Jolie? Normaal is het hier hartstikke druk, Lucetta, Want er komen 7.000 tot 9.000 mensen hier binnenlopen elke dag. Maar rond vijf gaat het dan toch een beetje dicht. En ik heb een beetje gesmokkeld, dus wat mensen achtergehouden. En de mensen die hier zijn, dat zijn de manager Katinka van der Linden. Die, uh, die kreeg, want ik belde haar vanochtend toen, verhoorde u het van mij... Hè? Dat, dat Angelina Jolie die brief had geschreven. En u zei, de rillingen lopen nu over mijn rug. En waarom was dat eigenlijk? Ik schrok er eigenlijk van. Ik had, de, de, de haren stonden recht op overeind op mijn, op mijn armen. Nou, ik denk dat het toch is omdat het een publieke figuur is. is heel bekend. En uh, ja, je, je leeft allemaal een beetje met haar mee. Dus ik denk dat ik daarom heel erg schrok. En toen u het hoorde, Helene Bonken... U, Bonke, u, uh, u heeft net uw laatste behandeling gehad uh, vanwege borstkanker, hè? Ja, dat klopt. Toen u het hoorde... Um, nou, toen dacht ik ook, wat ongelooflijke moedige keuze om dat te laten doen. En het dan ook nog bekend te maken. En iedereen weet het dan ook, omdat je een bekendheid bent natuurlijk. Ja, nou weten we van Angelina Jolie, die zal waarschijnlijk geen borstkanker ontwikkelen. Althans, haar kans is gereduceerd. Verkleind van ongeveer 70% naar 5%. Uh, als u... 20, 25 was geweest en u zou die gen gerelateerde... want dat is er aan de hand, hè, uh, vorm van borstkanker kunnen ontwikkelen. Zou u dan deze keuze hebben gemaakt? Um, ik vind het wel heel moeilijk te zeggen. Ja, uh, uh, als, wat, uh, pas als je in de situatie zit kun je het het beste beslissen natuurlijk. Maar ik denk toch wel dat ik het ook zou hebben laten doen. Alhoewel op 25-jarige leeftijd je borsten moeten verliezen. Uh, nu ben ik 52, is het makkelijker. Dan als ik 25 Ja, Nou is Julie ook wat ouder. Hè? Die is ja, 39 geloof ik. En, en heeft ook al. Heeft drie uh, kinderen. En waarschijnlijk ook borstvoeding gegeven ja. en zo. Want al die dingen moet je natuurlijk dan loslaten. Ja, dus, ja, ja. Uh, ja. En, en wat gaat dit? Want uh, mevrouw van der Linden, hier uh, komen heel veel kankerpatiënten. Uh, hier komen ook. Uh, want u heeft hier ook iemand gehad die dat gen gemuteerde, uh, die gen gemuteerde vorm had, hè? Ja, dat klopt. Dat is een aantal jaren geleden. En zij bleken dus uh, dat gen te hebben. En heeft uh, twee jaar lang op een wachtlijst uh, gestaan bij het Antonie van Leeuwen. Ja, want je wordt niet meteen behandeld nee. helemaal, omdat je het niet hebt. Nee, je ben, het is niet levensbedreigend. Nee. Dus je wordt wel gemonitord. Dus je elke drie maanden kreeg zij een onderzoek. En na twee jaar bleek dus toch op de operatietafel dat zij uh, de kanker ontwikkeld had. Dus uh, dat is wel heel schrijnend. Hè? Dan word je dus elke drie maanden krijg je een echo en een mammografie. En dan blijkt toch dat dat onvoldoende is. Zo zo, snel, zo, snel, kan het zo gaan. snel gaat dat. Ja. He, en, en ja, zij is er heel goed doorheen gekomen. Maar omdat ze dus toch kanker had ontwikkeld, moesten er toch chemo en bestraling aan te pas komen. En is zij uiteindelijk ook heel erg ziek geweest. En komen die patiënten die dus uh, preventief hun postlaten waren, eigenlijk ook hier? Lopen die ook in? Nou, minder. Het is een, een heel ander verhaal. als jij, uh, hè, Zoals in dit geval met Angelina, ik kan niet voor haar beslissen... Nee. maar als jij nog niet ziek bent, dan heb je behoefte aan hele andere dingen. Hier komen voornamelijk de mensen die ziek zijn... en die ondersteuning zoeken en lotgenoten... om herkenning te hebben in de fases waar ze, waar ze doorheen moeten als je ziek bent. Nou. My Medical Choice heet de brief die uh, Jolie uh, vanochtend in de New York Times heeft geschreven. Snappen wij eigenlijk waarom zij dit doet... Nou ja, uh, ik denk dat de angst zo groot is dat je denkt... ik ga er toch voor om het voor te zijn. Welke angst? De angst om kanker te krijgen. En die kans is natuurlijk heel ja, groot. Nee, ja, maar dat ze die brief schrijft ook. Oh, dat ze die brief schrijft en ja. dat ze in de bekendheid ja. daarmee komt. Um, nou ja, ik denk wel dat het natuurlijk iemand is die een soort voorbeeld wil stellen. En ook dat schrijft ze in de brief. Dat ze andere vrouwen toch ook wil helpen om hier aandacht aan te besteden. En in ieder geval die keuze... Uh, Um, onder ogen te nemen. En zorgt deze brief er dan voor dat het uit de relatieve taboe-sfeer komt? Nou, misschien wel, want ja. uh, iedereen praat erover vandaag. Ja. Dus uh, dat zal een begin. En wij hebben dat inmiddels, of wij hebben dat dan nu ook gedaan. Mag ik jullie alle twee hartelijk danken. Graag gedaan. En u, uh, goede gezondheid. Dank je wel. Okay. Jeroen Jager, hoorde u vanuit Almere. Op dit moment rijdt de rouwstoet met de kist van de vermoorde Antilliaanse politicus Helmin Wils door Willemstad. De stoet is op weg naar het stadion van Curaçao. Uh, daar is dan een grote herdenkingsbijeenkomst. Wils werd ruim een week geleden doodgeschoten op het eiland. Dick Draaier volgt de herdenking, onze correspondent daar. Dick, uh, je had het eerder al over veel mensen die, die er waren toen de rouwstoet op gang kwam, een paar uur geleden. Hoe is dat nu verderop langs de route? Ja, dat speelt uh, nog steeds aan. Uh, heel veel mensen kiezen ervoor om uh, langs de route afscheid te nemen. Ongetwijfeld ook bij het stadion nog veel meer, maar dat, uh, dat is al indrukwekkend druk. En wat gaat er in dat stadion gebeuren? Uh, de, als het goed is, zoals ik ben voorgelegd, is dat de kist naar binnen wordt gedragen. En op het midden van het veld wordt gezet. En vervolgens het publiek, uh, nou dan komt eerst natuurlijk de familie en alle, alle hoge bazen komen te Binnen en dan mag het publiek afscheid nemen uh, achter de kist die, uh, die open zal zijn. Uh, en uh, men verwacht daar nog duizenden mensen tot vanmiddag vijf uur lokale tijd. Ja, de mensen zijn nog steeds zeer geschokt over wat er gebeurd is. Uh, is er inmiddels iets meer duidelijk over de toedracht van de moord? Hoe staat het met het onderzoek daarnaar? Ja, eigenlijk helemaal niet. De politie heeft uh, gisteren een uh, pamflet uitgedeeld en een groot buurtonderzoek opnieuw gedaan uh, bij het uh, strand waar Helming Wiels uh, vermoord is. En uit de vragen die daar uh, gesteld worden valt af te leiden dat de politie eigenlijk geen idee heeft van hoeveel daders er waren, hoeveel schoten er precies gelost zijn en welke vluchtauto is gebruikt. En dat is toch wel basisinformatie voor ons bij mij. En het lijkt erop dat zelfs de politie daar nog naar moet gisteren. Dus het wil niet echt vlotten, is mijn idee. Goed, dank je wel, Dick Draaier, vanaf uh, Curaçao. De avondspit, het viel niet mee, Edwin Gerritsen. Nee, het valt nog steeds niet mee, Lucella. Er staan nog 230 kilometer file. Vooral in de regio Utrecht staat het op veel plaatsen stil na een ongeluk. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Hocht en Knoopend Baterdorp staat 9 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle. Die rijbaan is nog steeds dicht bij Amersfoort... na een ongeluk met twee vrachtwagens. Het verkeer moet daarover de vluchtstrook. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 9 kilometer file. Verkeer van Utrecht naar Zwolle kan meter omrijden... via de A12 richting Arnhem. Daarna de A30 langs Barneveld en dan de A1. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanavond, dan moet het gebeuren voor Anouk. Het is uh, negen jaar geleden dat Nederland voor het laatst in de finale van het Eurovisie Songfestival stond. Daarna ging het mis, kan je wel zeggen. Die trend die zou nu gekeerd moeten worden door Anouk. Zij wil die finale bereiken in Malmö. Kornat Maas is uh, kenner van het Songfestival. Liefhebber ook nog steeds, toch? Ja, goed gezegd. Goedenavond. Ja, <laughs> Hoe schat jij de kansen van Anouk in? Uh, nou ja, er zijn, er zijn vanavond 16 uh, landen, waarvan Nederland één uh, is. Dat is overigens minder landen in de halve finale dan vorig jaar het geval was. En mijn gevoel zegt me dat zij bij vakjuries sowieso doorgaat. Op basis van de kwaliteit van het lied en ook haar uh, uitvoering. En bij telefoto's is het wat ongewisse, omdat uh, die misschien meer dan één luisterbeurt nodig hebben... om het nummer echt tot ze te laten doordringen. Maar ik denk dan nog dat het zo onderscheidend is en eigenzinnig is... en afwijkt van de rest en ook van de eventuele kermis, dat het ongelofelijke waar zal zijn dat Nederland eindelijk... voor het eerste negen jaar de finale haalt. Want je, je hebt het over de kermis... omdat zij eigenlijk niet zoveel doet aan show. Ze staat ze en doet, ze zingt, werd eerder gezegd. Ja, ja ze, ze doet zo weinig... Dat, ze, dat je misschien wel kunt afvragen of het niet te weinig is. Want je kunt een bellet of een rustig nummer... ook natuurlijk verkopen met... een soort ingehouden passie. Maar Anouk staat eigenlijk helemaal vooraan op het podium... heel verstild, haast een beetje in zichzelf gekeerd... dat nummer te zingen, om dat lied zo volledig mogelijk te beleven. Het staat wel intensiteit uit... Maar dus niet direct, de meest grote communicatie met het publiek ook. Ja, en jij vraagt je af, is één keer uh, luisteren dan genoeg om het te waarderen? Ja, en dat was natuurlijk een vraag die vooral in Nederland heel veel werd gesteld toen het nummer net gekozen was. Vooral omdat wij allemaal opgegroeid zijn met de gedachte van... Anouk is een bitch, iemand die point het podium bespeelt. Maar de grap was dat heel veel buitenlanders die, het, die Anouk niet kennen of haar repertoire niet kennen... eigenlijk aanzienlijk enthousiaster reageerden meteen al op Birds dan de Nederlanders zelf. En dat gaf mij wel weer goede hoop, want... Alle afgelopen jaren was er nauwelijks enig enthousiasme te bespeuren... in het buitenland voor de Nederlandse inzendingen. Nee, maar dat, dat waren ook wel andere inzendingen dan Anouk, toch? <laughs> dan zeg je het heel voorzichtig. Dat zeg ik en vriendelijk. En, uh, ja. Ja. <laughs> dit wijkt wel echt af. Je hebt het over die telefoto's. want hoe, hoe zit het dit keer met de jury? Dat is half publiek, half een ja. uh, soort van professionele jury? Klopt, ja. De professionele jurys die in alle landen die hebben gisteren al gekeken en geoordeeld. Uh, dat is altijd zo. Die doen dan een dressieheurs die krijgen die beelden rechtstreeks doorgeschakeld. En de telefoon zijn die oordelen vanavond. En die beiden worden dan, laten we zeggen, bij elkaar geveegd. En nieuw is nog wel dat uh, de juries zo bijvoorbeeld niet alleen de eerste tien landen punten geven, maar ze moeten alle landen rangschikken dit jaar. Dus het betekent dat het ook nog wel uitmaakt of je elfde of zestiende wordt op de ranglijst. Dus het is net een iets eerlijker systeem dat als het goed is tot een nog betere uitslag geleid. Maar ja... Over smaak valt veel te twist en over uitslagen. ook Daar is het soms best ook groot in geworden. En, en hoe is die televoting uh, georganiseerd? Want als er één land nou massaal belt... hoe, hoe, hebben ze dat, hoe proberen ze dat te reguleren? Nou ja, kijk, je, kunt, uh, ik, je mag geloven twintig keer bellen zelfs, per keer. Je kunt twintig keer op hetzelfde land spellen... per inwoner van een land. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, we zitten net uh, 16 landen in die halve finale. Plus nog drie landen die al rechtstreeks in de finale zijn geplaatst. Die stemmen ook mee. Dat zijn uh, Italië en Engeland en Zweden, in ons geval vanavond. Ja, en al die landen, ja, West en Oost, zijn al een beetje redelijk goed verdeeld over elkaar. En de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat vriendjespolitiek altijd een beetje een rol speelt. En burensentimenten ook. Maar dat als je echt hoog wil eindigen of met veel glorie de finale wil halen, heb je veel meer nodig dan alleen de buren en de vrienden. Hmm, zeg en als in Nederland het nou niet lukt met Anouk? ja wat dan nog, hè? Ja, dan komen we een nationale rouw af. Dan houden we er gewoon niet op. <laughs> nou, nee, nooit op. Dat, dat is het laatste wat ik ooit zal zeggen in al die jaren. En ik ben toch flink wat schade en schandewijs geworden. Okay. Maar dat zal ik nooit zeggen ophouden. We zien maar het, het wel lastig vanavond. Nou. dank Maas, dankjewel en uh, jij hebt plezier met het kijken. Jo, dankjewel. Dag. Dag.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 Less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where well, we've got holes, we've got holes. But we carry on. De leemtes, de leemtes in het hart. Holes, hoorde u van passengers. Passenger moet ik zeggen, natuurlijk. Drie microbiologen uit het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... die hebben een berisping gekregen. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor de falende aanpak... van de uitbraak van de Klebschella-bacterie. Het was in 2010 en in 2011 dat het ziekenhuis door die bacterie getroffen werd. Drie patiënten zijn waarschijnlijk mede daardoor overleden. Redacteur gezondheidszorg Rinke van der Brink... heeft destijds die zaak in de openbaarheid gebracht. Rinke, nu dus een berisping voor drie microbiologen. Wat wordt ze verweten? Nou, eigenlijk dat ze alle regels uh, voor het goed uitoefenen van hun vak geschonden hebben. Want? Ze hadden eerder aan de bel moeten trekken. Uh, ze hadden heel veel eerder aan de bel moeten trekken. Want de, de uitbraak van die ontzettend resistente Klebsiella... Uh, is, uh, feitelijk heeft die drie jaar geduurd. Hè. De tweede deel van de uitbroek was erger. Daar hebben we het steeds over. Maar toen was het al een jaar aan de gang. Al die tijd hebben ze ja, zelf aangeprutst. In plaats van toen ze merkten dat ze de bacterie niet van de intensive care kregen. Uh, hulp in te roepen van mensen die misschien uh, meer in hun mars hebben. Of, of meer kennis met. Meer kun je meer. Het is een doodnormaal gebruik om uh, anderen te hulp te roepen... als je iets niet kan oplossen. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben ook niet ziekenhuizen in de omgeving... Um, en, en verpleeghuizen gewaarschuwd. Dus die kregen patiënten met uh, resistente bacteriën eventueel doorgeplaatst. Dat is ook gebeurd na een vijftal... Uh, ziekenhuizen en zorginstellingen, zonder dat ze dat wisten. Dus die waren woedend toen wij dat naar buiten brachten, dat zij door hun collega's nooit, dat is, ja, dat is echt nat. Dan in, in, in, in zo'n stad waar dat voortdurend mensen van een ziekenhuis naar een verpleeghuis of ja, een ziekenhuis Ja, dat je dan de gaan. bacterie meekrijgt. Ja. Komt het nu helemaal op het bord te liggen van die microbiologen... krijgen zij de volledige verantwoordelijkheid uh, ja, hier, hiermee uh, toegekend, min of meer? Nee, de, de, het oordeel van, van de tuchtrechter was uh, in heel stevige bewoordingen neergezet. En vervolgens uh, kwam er... Een toch een beetje een anticlimax, dat het bij een berisping bleef. En dat was, dat motiveerde de Tuchtcollege... Uh, Tucht door te zeggen dat er sprake was in het ziekenhuis... zoals ook de commissie Lemstra die heeft onderzocht... dat, vast, dat van systeemfalen. iedereen heeft daar gefaald. De inspectie heeft ervoor gekozen om uh, de microbiologen die zij als eerst verantwoordelijke ziet voor dat falen, als enige voor de tuchtrechten te brengen. En in het vonnis van die tuchtrechten heeft meegewogen dat uh, de bestuursvoorzitter, de directeuren, de staf van de intensive care, allerlei artsen en allemaal andere mensen die ervan wisten en niks hebben gedaan, dat die niet voor de tuchtrechten zijn gebracht. Dus uh, het systeem falen heeft de, de, de, de strafmaat uh, verzacht voor de microbiologen. En, en dus een berisping, wat betekent dat voor deze drie mensen in praktijk? Nou ja, ze kunnen werken gewoon blijven doen, net zoals ze tot nu toe hebben gedaan. Um, en het, dit wordt gepubliceerd in de kranten met hun naam en toenaam. En het staat vijf jaar in het artsenregister vermeld. Dat is niet leuk. Maar voor de patiënten die, of nabestaanden van patiënten die aanwezig waren... was het duidelijk te zien dat die dat niet voldoende genoegdoening vinden. Omdat er natuurlijk gewoon doden zijn gevallen. En zijn er voor deze mensen dan nog andere wegen... die ze kunnen bewandelen uh, om voor hun gevoel gerechtigheid te krijgen? Ze zouden een strafklacht in kunnen dienen. En de inspectie kan nog in beroep gaan... maar die studeert nog op, de, op het vonnis en vooral op de motivatie daarvan. Krenk van den Brink, uh, redacteur Gezondheidszorg over het Maastadziekenhuis. En dan is er ook nog nieuws uit Brussel. De ministers van Financiën van de Eurolanden zijn daarbij één. En na zware onderhandelingen gaat minister Dijsselbloem... met een forse tegenvaller naar huis. Want het dichten van het miljardengat in de begroting van Europa... gaat Nederland 350 miljoen euro kosten. En volgens Dijsselbloem kan dat zelfs nog oplopen tot een half miljard. Tijdens CD ving zojuist de minister op. Aan het einde van de vergadering van de Europese ministers van Financiën... is er uh, toch nog een flinke tegenvaller voor Nederland. Het dichten van het gat in de Europese begroting. Lidstaten gaan betalen en dat kost uh, Nederland bijna 350 miljoen euro. En dat kan ook gaan oplopen tot een half miljard. Uh, we hebben met een groep landen tegengestemd, maar we hebben niet kunnen voorkomen dat er toch extra geld zal moeten om de begroting in Brussel te verhogen. In het slechtste geval gaat het voor Nederland van meer dan 500 miljoen. Dat betekent dat we dat geld zullen moeten vinden. Uh, zoals u weet, dit is dus gewoon een tegenvaller voor de Nederlandse begroting. Als minister van Financiën zorg ik wel dat we de uitgaven gewoon onder controle houden. Uh, dus uh, bij voorjaarsnota zullen we met voorstellen komen hoe we dat weer gaan oplossen. Het is echt een tegenvaller voor ons. Uh, we hebben in eerdere jaren wel meevallers, geld terug uit Brussel. Maar voor dit jaar betekent het een uh, tegenvaller. Ja, we hebben natuurlijk gewoon zelf de afspraak binnen Nederland... dat bij uitgaven tegenvallers we het geld al ergens anders zullen moeten vinden. Dus met voorstellen zal ik komen bij de voorjaarsnota. Want is de minister van Financiën zojuist in Brussel, minister Jeroen Dijsselbloem. Er is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor nu. Um, uiteraard houden we u op Radio 1 op de hoogte van het debat... dat de Tweede Kamer heeft met staatssecretaris Wekers over de fraude met toeslagen... Um, voorlopig gaan we naar Joost de Eerdmans. Joost, avondspits, straks na half zeven. Goedenavond. Goedenavond, Luzella. Ja, overleeft hij het of niet? We gaan het er ook over hebben in avondspits. Daarna zijn de messen geslepen. Er zal heel wat van afhangen hoe hij het doet. Uh, staatssecretaris in het nauw Frans Wekers. Hoe hij zijn woorden kiest. Maar hoe was het mogelijk, he? Die toeslagenfraude, zo lang en zo uitgebreid. Ambtenaren wisten ervan, hielden hun mond, bewindslieden negeerde het probleem en informeerde de Kamer half of niet. Is het vertrek van Frans Wekers nodig? Ja, zeg ik. Maar heeft het zin? Dat is eigenlijk maar de vraag. Of Wekers nou vertrekt of niet? De onderste steen moet hoe dan ook bovenkomen. En daarom zeg ik, er is een parlementaire enquête nodig... naar deze fraudebeerput waarvan we nog maar het topje van de IJsberg hebben gezien, denk ik. Die stelling lanceer ik Lucella zometeen in avondspits. We schakelen ook even met Den Haag natuurlijk. Ik hoop dat u wilt reageren. 0800 21 is het nummer om te draaien. 0811 of hashtag eens, hashtag oneens. We zijn er met avondspits over het Bulgare debat. Over de positie van Franswekers. En de parlementaire enquête, ja of nee. We zien u en horen u graag. Tot zo, na het nieuws met Gert Kluk. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 Over de jongens zegt hij niets. Toen hij ze bij hun moeder ophaalde, zei hij dat hij ze meenam voor een vakantie naar Luxemburg. De man pleegde vorige week dinsdag zelfmoord. De jongens zijn de avond ervoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. Op Curaçao is de aan de gang van Helming Wiels. De kist met de vermoorde politicus vertrok aan het einde van de ochtend... onder grote belangstelling richting het parlement waar Wiels wordt herdacht.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 betekent dat het druiderig weer is en uh, dat het toch uh, op veel plaatsen gewoon nat blijft. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidoosten geleidelijk wat droog. Het klaart ook wat op. Er kan hier en daar wat nevel of wat mist ontstaan. En het wordt niet koud met een minimumtemperatuur van 8 tot 10 graden. En morgen begint de dag met nog wat regen in het noorden. Elders is het droog, maar vanuit het zuidwesten komen in de loop van de ochtend nieuwe buien opzetten. En deze concentreren zich in eerste instantie in de westelijke helft van het land... Morgenmiddag ontstaan er vooral in het oosten buien en daarbij kan het ook onweren. Tegen die tijd in het westen, ook wat opklaringen, scheidt de zon af en toe. De temperatuur loopt op naar 14 tot maximaal 17 graden in het oosten van het land. En de wind waait morgen eerst uit zuid tot zuidoost. Draait in de loop van de dag naar het zuiden. De wind is morgen matig boven land, kracht 3 a 4. Vrij krachtig op het IJsselmeer en zee, windkracht 5. Namorgen verandert er niet veel. We houden een wisselvallig weertype met zowel droge perioden met geregeld zon... als perioden met buien of regen. En het blijft ook aan de koele kant met zo'n 15 graden als maximum temperatuur. Awb verkeersinformatie Het is een drukke avondspits. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Utrecht. Dat komt door een ongeluk op de A28. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd. Voor knopend Batedorp staat 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Lelystad richting Muiden voor knopend 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A13 Rotterdam richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Voor Delft 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A27 Utrecht-Almere-Verbeeldhoven, voor 8 kilometer. Daar zijn ook mensen bij die omrijden voor de file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Amersfoort staat 10 kilometer na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rijbaan is bij Amersfoort dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Tijd voor een parlementaire enquête naar de toeslagenbeerput. Ja, u luistert naar het radioprogramma met de meeste botsingen. Dit is tot 7 uur avondspits. Bel WNO 0800 1121. Goedenavond, moet staatssecretaris Wekers van Financiën opstappen of niet? Voor de geloofwaardigheid van de politiek zeg ik volmondig ja... Maar dit probleem zit veel dieper dan een politieke afrekening. Meer dan 100 miljoen euro's aan fraude met toeslagen is tot nu toe aan de oppervlakte gekomen. Hoe groot is de beerput? Al jaren is de problematiek met talloze toeslagenfraudes aan de gang. Sinds de invoering van het systeem in 2005 door CDA-staatssecretaris Joop Wijn. Inderdaad, van dezelfde partij als de nu uiterst kritische Pieter Omtzigt. Door de Bulgaren is er eindelijk een alarmbel afgegaan in politiek Den Haag. We mogen ze wel dankbaar zijn. Hoe diep zit de chaos op financiën? Hoeveel geld is er in de fraudeput verdwenen en wie waren er over al die jaren verantwoordelijk voor deze puinhoop. Hoe stoppen we het frauderen door Polen, Bulgaren, Marokkanen en weet ik wie? De Kamer moet haar zwaarste middel inzetten. Het is tijd voor een grondig onderzoek. Er moet een parlementaire enquête naar de toeslagenfraude komen. De onderste steen moet boven. Bel WNO. 0800 1121. Yes, en hashtag eens of hashtag oneens. Tijd voor een parlementaire enquête, Wat zegt u onder Ede Horen. De tempo gaat omhoog, u luistert naar Avondspits. Onze eigen beerput is nu ook open. U kunt meedoen, belt u met 0800 1121. De positie van Frans Wekers staat op het spel. Begrijp op dit moment dat uh, met name de woordvoerders van PvdA en VVD... het erg lastig en zwaar hebben in de Kamer. Dat ze waarschijnlijk de rijen gesloten willen houden en dat bevalt de oppositie natuurlijk helemaal niets. Wat vindt u? Moet Wekes wijken? Of bent u het ook met mij eens dat al gelang die vraag is beantwoord er ook een enquête zou moeten volgen? Kijk het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en toeslag op de kinderopvang. En met dat hele systeem krijgen jaarlijks meer dan 5 miljoen huishoudens in totaal 12 miljard euro aan uitkeringen. Laten we die nou maar eens even op een rij gaan zetten en kijken wat er in de verkeerde handen komt. Dat stel ik. Het systeem was van uitkeren en vooral niet controleren. U vraagt en wij pinnen een volledig corrupt systeem. Laten we daar maar eens eventjes een vergrootglas op zetten. Ik open de discussie met Mark Groot. Hij komt uit Schorl, zit op lijn 1. Goedenavond, Mark Groot. Goedenavond. V reageer. Nou, wat ik eigenlijk... Ja, ja goedavond. Wat ik eigenlijk vind is dat die wekers, die hoeft voor mij echt niet te wijken... Hè? Ik vind de ambtenaren, die daar dus al jaren van weten, dat die moeten wijken. En ik ja. vind ook dat die mensen ook geen, geen tegoed moeten krijgen en geen geld mee moeten krijgen. Gewoon meteen morgen wegwezen. Maar het punt als is het niet... ja. dat ze het niet hebben verteld, bedoel je? Want veel ambtenaren schijnen ja. het wel te hebben gezien. Ja, precies. Kijk, als ik morgen iets bij mijn baas doe en ik wat niet wat door de beugel kent, dan kan ik ook vertrekken. Ja. En waarom, het, waarom is dat. We willen toch allemaal dat het iets harder wordt? Nou, laten we daar ook beginnen. Maar, maar vind je dat er geen politieke eindverantwoordelijkheid is? Tuurlijk wel, maar die, die weken, die zitten pas een half jaar of twee jaar zit eraan. Ja, maar... dus de volgangers van een wisten er ook van. Nou, dat heb ik ook al gesteld op Twitter. Kijk, ik vind dat als hij valt, dan valt hij namens heel wat andere bewindslieden ook. Maar hij is op dit moment ja. natuurlijk eindverantwoordelijk. Ben ik ben het een beetje eens. En ik, maar ik, ik, vind, ik vind zelf dat die ambtenaren die onder hem staan, zeg maar, waar hij het verantwoordelijk voor is, ben ik ben ja. het met je eens. vind ik wel dat die er ook uit moeten. Oké, okay, Mark Groot, hij is genoteerd. Dankjewel, u doet mee aan deze discussie. 0800-1121. Het is tijd voor een parlementaire enquête naar die toeslagen Beerput. Zometeen Martijn van der Kooi in Den Haag. geef eens naar Klaas uit Workham. Goedenavond, Klaas. Ja, met uh, Klaas, uit Workum. Nou, volgens mij speelt het ook al van voor 2008, dat ik ken een geval. Dat mensen, uh, eerst werd de huursubsidie geregeld via de woningbouwvereniging. Dat moest anders, via de belasting. En toen kregen mensen nou drie jaar uh, huursubsidie. Toen wonen ze al lang in een andere woning. En volgens mij ja. hebben er wel meerdere mensen ook huursubsidie van diezelfde woning gekregen. Ja, dit, dit kan een schandaal zijn uit 2006 bijvoorbeeld, of iets dergelijks, wat je nu aanhaalt. Ja, ik ja, geloof dit, dat je gelijk ik hebt. Heb, ja, ik heb er papieren van, ik weet ook dat... Uh, die mensen kregen ja. gewoon huursubsidies. ze waren er al aan uit de woning. Klaas, ben je het met me eens? Een parlementaire enquête, het zwaarste middel inzetten? Ik denk het wel, want anders maken ze steeds dezelfde fouten. Oké. Okay. Klaas, uit Workum, bedankt voor je reactie. Je kunt ook twitteren, hashtag eens of hashtag oneens absurd. Zegt mij eens, alle uitkeringen en toeslagen stopzetten. <laughs> Kijk, dat is drastisch. En van vooraf aan weer beginnen, schoon schip maken noemt hij dat. En Jan Willem twittert, parlementaire enquête om fraude met toeslagen te voorkomen, Eerdmans, oneens... Fraudegevoelige gevoelige toeslagensysteem moeten we gewoon afschaffen. En Onno Bruins twittelt mij Eertmans. En als hij blijft zitten, is hij gewoon de zoveelste. 0800 1121 parlementaire enquête naar die hele toeslagenbeerput. Ik ga naar Johan uit Papendrecht. Goedenavond Johan. Goedenavond Joost, met Johan Eder, Papendrecht. Ik ben het eens met je stelling. Ik vind dat de ambtenaren die het van tevoren wisten... gewoon uh, uh, moeten vertrekken. Ja. En ik heb al eerder gezegd dat bij de Belastingdienst in Rotterdam, Rijnmond ambtenaren zijn die allerlei vreemde verhalen... Uh, voorsloten naar, naar de burgers toe... Uh, waarbij ze de schuld terug moeten krijgen... met alles het leugens. En ik vind dat de Avacabo een toontje lager moet zijn. Want de, de, ik, ik heb begrepen dat de, de Avacabo... Ja. deze ambtenaren dus ook steunt. Ik vind dat meneer Wekers gewoon een schoonschip moet maken... met de ambtenaren, met name ja. in het Trijnmondgebied. En, en wegwezen. Wegwezen? Maar die ambtenaren hebben het soms wel verteld. Alleen uh, wist, uh, wist Wekers er of niks van. Of hij heeft het althans niet aan de Kamer gemeld. Dat is toch ik ook wel een behoorlijke... Ik de, bron, de ja. bron ligt bij de, bij de ambtenaren. Oké. Okay. Ja? En de, de, de, de vraag is nu in de informatielijn naar Wekers toe... hoe lang dat heeft geduurd. Als men dus meneer Wekers weg wil hebben... dan doet men openlijk. Ja. Maar ik vind dat ambtenaren met name in het, in het gebied van Rijmond uh, Rotterdam... Ik heb zelf een, een zaak waar, waarbij ambtenaren dus onwaarheden verkondigen. En ik heb al eerder gezegd met, met de kwestie van de Belastingdienst... dat de ambtenaren in Rotterdam gewoon fraudeleuze praktijken bezigen. Okay. Ik heb bewij, bewijzen van. Dus deze ambtenaren moeten gewoon weg. Oké. Okay. En als je, als je nou weken wegstuurt... het is hetzelfde met, met, met, met TVA, je stuurt hem maar weg, dan blijft gewoon een puin op. Laat weken gewoon de, daar blijven... En schoonschip maken bij die gasten in de belastingdienst. Johan, je zet er een duidelijke stelling tegenover. Je zegt eigenlijk gewoon, uh, hij moet blijven, ambtenaren ja. vertrekken. En ja, he, je bent de, de, overigens de, de, niet de, de pro eerste. Johan, je, je moet de onkruid pakken. En, ik wil niet beledigend over maar je mm -hmm. moet eerst de onkruid pakken en dan de schoonschip maken. Punt gemaakt. Johan Edo, dankjewel. U doet ook mee. Uh, 0800 1121 of hashtag oh, eens, of eens, hashtag oneens. Ik ga naar Den Haag. Daar is Martijn van der Kooi, onze politieke watcher. Goedenavond Martijn. Ja, goedenavond Joost. Martijn, hoe doet Wekers het op dit moment? Is, of hij is nog niet aan het woord geweest trouwens. Hè? Nee, nee, nee. nee. Het is... zijn, de, zijn de politieke partijen die aan het woord zijn. Wat uh, heel erg opvalt is dat het debat wel wat milder van toon is. Hè? Dus het is niet heel agressief zoals uh, de vorige keer dat dit uh, aan de orde kwam. En uh, de rol van de PvdA is natuurlijk heel belangrijk. En die heeft al gezegd, wellicht had fraude eerder uh, moeten worden aangepakt door Wekers. Nou, Dat is dus heel erg mild uitgedrukt nou. bij monden van uh, Ed Groot, van de Partij van de Arbeid. En dan voel je al een beetje aan van, ja, natuurlijk die oppositie gaat het moeilijk maken. Het wordt een laat debat, maar uh, Wekers weg. Nou, dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren, moet ik je zeggen. Nee, die rijen lijken redelijk gesloten tussen, tussen Partij van oh, de Arbeid en VVD. Er is al gezegd nu door uh, dezelfde Ed Groot... dat hij uh, niet vertelt of er overleg is geweest tussen VVD en PvdA op fractieniveau over de positie van Wekers. Nou ja, Ach, jongens. Dat is toch ook altijd een beetje dat je denkt... van, als je daar geen antwoord op wil geven, nee. dan heb je iets te verbergen. Uh, en er wordt uitgeconcludeerd, onder andere op Twitter... dat ja. er wel degelijk overleg is geweest. Maar er wordt ook gezegd, als Wekers alleen PvdA en VVD achter zich krijgt... dat hij dan zelf het bijltje er neer zou gooien. Nou, daar is hij niet echt de persoon nou, hoor. Het is iemand die vrij standvastig is als de partijen hem steunen... Ik weet dat uh, in het vorige debat uh, Rutte met name een rol heeft gespeeld om Teven te behouden. Teven ja. zag het eigenlijk ook niet zozeer mee, meer zitten. Rutte heeft hem toen uh, naar verluid gebeld en uh, moet ingetraat. Kan hij erg goed? En uh, Teven is gebleven. Nou, ik denk dat niemand binnen het kabinet wil dat een van de ministers of staatssecretaris weggaat. weggaat. En uh, ja, ik, ik verwacht echt dat die uh, hm. Tenzij er natuurlijk hele rare dingen gebeuren in het debat. Hè. Of een minister het echt persoonlijk niet meer trekt. Dat zou kunnen, maar ja. tot nu toe ziet het daar niet naar uit. Ja, of hij ja. moet echt gaan glijden en dingen toch niet oh. weten, weet ik wat allemaal. Dat er nieuwe, nieuwe, nieuwe informatie Precies. naar boven komt, ja. of, of, of een nieuw rapport waaruit blijkt dat hij wel degelijk persoonlijk van de structurele fraude op de hoogte was. Want ja. dat is heel belangrijk. Hè? Ja. Hij was op de hoogte dat er wel fraude was, maar was hij op de hoogte... Dat het zo groot was nee. als nu blijft. Nee, maar, maar, maar Martijn, dit dan is, is, dit is ja. toch een beerpunt? Ja, ik, ik, ik hou, het is hou een echt wel ja, van weken die zie dat ik het een goede vent vind. Maar je, als je dit allemaal nu ziet, wat er gebeurt, dan denk je van dit is ja. nu meer te houden. Als het niet vandaag is, dan is het volgende week. Dit is gewoon... Nou, ja, het is natuurlijk de Haagse politiek. kan natuurlijk volgende week iets anders zijn, hè, waar iedereen achteraan uh, rent. Uh, want we hadden nog geen twee weken geleden hadden we Fred Teven. En dan was het ook allemaal heel spannend. En daar hoor je nu ook even niks meer over. Dus ik ben daar ietsje voorzichtiger in. Uh, maar ik moet zeggen van, uh, ik vind dat de feiten ja. wel heel duidelijk zijn in dit debat. Nou. Het is gewoon een feit dat uh, mensen hierheen komen. Uh, zich heel erg uh, tij, uh, voor, voor maar een paar weken inschrijven. Of misschien zelfs een dag. Uh, zorgen dat het allemaal geregeld is bij de Belastingdienst. Teruggaan. Naar Roemenië, Bulgarije, Polen, noem maar op. Ja, zeker. En uh, de toeslagen in. Ja. En ja. Nou, dan is volgens mij de oplossing heel erg uh, simpel: en dat is als mensen uh, nog niet in Nederland wonen, of nog maar kort in Nederland wonen, uh, die toeslagen niet uh, toekennen wat ja. je zeker weet dat ze hier gewoon echt serieus een bestaan willen opbouwen. Jij zegt eigenlijk al vooruitlopend, de enquête hebben we niet nodig, we weten waar... Nou waar, waar, ja, waar, ik wil inderdaad toe naar jouw stelling. En uh, je kunt het allemaal precies uitzoeken wat er is gebeurd. Er gaat heel veel tijd in zitten, heel veel geld. Ik zou zeggen, jongens, nu is het tijd voor maatregelen. En die maatregelen zijn eigenlijk gewoon heel simpel te nemen. Restricties aan wie uh, in aanmerking komt voor zo'n zorgtoeslag of huurtoeslag... Ja, sowieso uh, ja, ja. eerst controleren en dan uit, uitgeven. Dat, dat ja, lijkt me in klopt. ieder geval al een eerst belangrijke aanpassing. En, en dan pas aangeven, precies. Uitgeven, want even, is, is Martijn, het ja. ik wil even nog terug, terug naar het debat. Want jij zei ook van ja. VVD en PvdA liggen nu vooral onder vuur. Die woordvoerders, een Perus ja, en, ja. uh, en wie is het van, van de PvdA, Groot. Ja, het Groot. Uh, laat ja. ik even een ja. fragment horen van Kolmees, uh, woordvoerder D66... tegenover Groot van de PvdA. Even luisteren. Dankjewel. Voorzitter, wordt er wordt een aantal keer gevraagd door verschillende woordvoerders. Door mij door, ja. de, heer door de heer van Vliet... Wat is nou het tandje erbij? Wat zijn nou de maatregelen die de Partij van de arbeidstractie vraagt... om die cruciale vraag waar het vanavond, vandaag uiteindelijk over gaat... hebben wij als Kamer vertrouwen in dat deze staatssecretaris... de problemen bij de Belastingdienst... problemen met de fraude en toeslagen op gaat lossen. En we krijgen geen antwoord op de vraag... wat dan de criteria zijn, wat dan de maatregelen zijn... die deze staatssecretaris moet nemen van de Partij van de arbeidstractie om het echt aan te pakken. En dat is een onbevredigend gevoel voor mij... Ik dat ik nu geen idee heb waar ik straks de heer Groot op moet bevragen... of waar ik de staatssecretaris straks op moet bevragen. Met andere woorden, dezelfde uh, conclusie als nee. de heer Van Vliet net trok. Z sowieso, de staatssecretaris blijft zitten uh, voor de Partij van de Arbeidsfractie. Of, uh, moet, de partij de, moet de staatssecretaris nog echt aan de bak... om de Partij van de Arbeidsfractie te overtuigen... dat er maatregelen moeten worden genomen om deze fraude echt aan te pakken? Meneer ja. Voorzitter, dit wordt echt een herhaling van zetten. Ik stel voor dat de heer Koolmees wacht en, op mijn, uh, mijn bijdrage in tweede termijn. Hmm, gehakkel, eigenlijk, hè? Martijn van, van ja. Groot, dat hoor ik meer. Het is allemaal ja, dat klopt. Niet ja. makkelijk voor ze. En, uh, uh, nee, nee D66 heeft zelfs gezegd dat de geloofwaardigheid uh, van Wekers tot een dieptepunt is gezakt. Dus Kijk. die partij zou wel degelijk wel zo'n motie gaan steunen. Uh, motie van wantrouwen ja. tegen de staatssecretaris. Precies. Maar dan moet natuurlijk de Partij van de Arbeid in dit geval ook meegaan... wil daar een meerderheid voor zijn. Dat, Zo is, dat het. is het spannende. Oké, okay. ja. Martijn van der Kooij, laat laten we het nu voor nu bij. Dankjewel uit Den Haag, onze politiek watcher. We gaan gauw terug naar uw luisteraars. Ik zie vele bellers en dat vind ik altijd leuk. Dus ik kijk naar scher op scherm 1 naar lijn 1. René Bastiansen. Goedenavond. René, reageer maar op mijn stelling. Ja, ik, ik neig ernaar om uh, met jou uh, mee te gaan... Uh, wat mij, mij betreft is het belangrijk dat uh, de onderste steen uh, boven komt. Eén, het gaat om veel geld. Maar ja. twee, ik heb het blijkbaar al uh, langere tijd die veel mensen vanaf weten: dan zit er, uh, zit er met de cultuur op het ministerie uh, zit er ook wel iets uh, fout. Het dus is ook belangrijk om onderzoek naar te doen. En uh, nou, wat voor mij ook wel meespeelt is: uh, wij hebben altijd een grote mond over uh, de zuidelijke Europese landen. Dat, uh, uh, nou, dat daar veel meer fraude op wordt gepleegd. Dus ja. ik vind dat wij dan. Uh, ons eigen hoekje ook iets maar het schoede korde moeten uh, brengen. Nou, zeker als het om 12 miljard gaat, hè? want daar, daar hebben we het over, jongens. Dat is toch, uh, toch niet gering. René, we zijn het eens. Dankjewel voor je belletje. U kunt ook nog meedoen. 0811 21. tijd voor een parlementaire enquête naar de beerput van de toeslagen uh, Bart Knol uit Delft. Goedenavond. Ja, ik ben het natuurlijk ook mee eens met, uh, met de, de stelling. Ik denk dat, uh, dat je weinig mensen zult krijgen die het oneens zijn vanavond. Nou Bart, één ding. Martijn van der Kooi zei net. Als ik je even mag onderbreken. Die zei joh, Het is heel simpel op te lossen. We hebben het eigenlijk helemaal niet nodig een enquête. Heel veel gedoe kost een hoop geld. L gewoon ja. stoppen met, uh, met het niet controleren, zeg maar. Ja, oké. Okay, ja, ik denk ook dat, dat de focus van de enquête zou dan ook uh, niet zozeer bij de schuldvraag moeten liggen. Maar misschien meer van hoe gaan we zorgen dat we het... Uh, dat lijkt me sowieso. Toekomst... Ook belangrijk. Ja. ja. En, en, en, wat, en wat ik me afvraag, wat ik vond René had net ook wel een terecht punt van hè, die Zuid-Europese Staten. En dan denk ik ook van, uh, ja, dat we zitten in een crisis en er wordt constant door, de, hè, door meneer Rutte en dergelijke wel gezegd van, hè, dat op de kuppertje moet op zijn kant en ondertussen kunnen we dit geld blijkbaar gewoon missen. Dat, dat ja, gaat ja. dus blijkbaar. Ja, dat dat, dat vind ik wel ja. heel bijzonder. Ja. Zijn we dan toch veel rijker dan we eigenlijk denken? Of is dat gewoon, uh, ja, weet niemand eigenlijk precies. wat het dus gaat niet om maar even een miljoentje of. Uh, nee het, het, het is nogal wat. Honderd uh, miljoen op, heb ik op, een precies op de tellers staan te nemen. Het is, het is oneindig. Lijkt het wel, de pin, pinautomaat van de overheid. Uh, ook naar Griekenland en weet ik wat. We kunnen oneindig volgens mij ja. pinnen. Alleen we zadelen wat mensen, onze kindertjes enzovoorts ermee op. Daar komt het allemaal op neer, natuurlijk. Ja, nee, daar, komt, daar komt het zeker op neer. Maar ja. het is toch wel frappant dat we blijkbaar in een crisistijd uh, zo even zo'n gaatje hebben van een uh, ja. dergelijke uh, Kleine tegenvaller. Ja, zie het maar eens terug te krijgen Bart. Ja. Dat, dat, nou nee, goed, daar zou ja. de enquête ook over moeten gaan. Dankjewel Bart Knol. Ik ga heel even een uitstapje maken naar de historicus aan tafel. Bert van der Braak, goedenavond. Goedenavond. Meneer Van der Maak, u bent parlementair historicus en daarom is het af en toe wel goed om eens even wat, wat meer in de geschiedenis te kijken. Ik, ik zeg: het is juist een heel goed moment om nu die parlementaire enquête naar die beerput van die toeslagenfroudes uh, om, die, om die te starten. Is dat een goed idee van mij? Nou, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. De Kamer die kan over elk onderwerp een enquête houden. En dus nou, dit lijkt me zeker een onderwerp. Uh... Wat, wat, wat zich daarvoor leent? Weet u wat mij zo goed aan die enquête leidt? Dat heb ik net nog niet gezegd. Dat het ook het partijpolitieke overstijgt. Hè? Dan zit je toch met een hele commissie van allemaal. Dus VVD, PvdA tot en met GroenLinks of de PVV. En dan overstijg je het, het, het, het geheel. Je kijkt ook naar het verleden. En je kijkt naar goede maatregelen voor de toekomst. Dat we het niet nog een keer meemaken, dat lijkt me nu toch wel aangewezen. Nou ja, dat, dat, dat is zeker zo. Het lijkt me inderdaad goed om vooral naar de toekomst te kijken. Maar ja, we moeten misschien toch ook even het debat van vandaag en van, van vanavond ja. afwachten. Maar ja. het is inderdaad, denk ik, beter om zo'n enquête niet, uh, niet per se te richten op uh, dat er iemand uh, schuld, uh, schuldig is. Maar gewoon nee. te kijken van ja, hoe kunnen we nou voorkomen dat dit uh, gebeurt? En ja. Ja, wat, wat is er fout gegaan? Denkt u dat hij valt vanavond, Wekers? Nou, dat vind ik erg moeilijk om te voorspellen. Uh, ja, dat hangt echt heel erg van, van hoe hij uh, zich weet te verdedigen... en of hij overtuigend genoeg uh, overkomt. Maar ik heb wel een beetje het idee dat de oppositie wel heel erg tevreden moet worden gesteld. Want die hebben denk ik toch al min of meer gezegd... van nou, uh, we hebben er niet zoveel vertrouwen in. Nee, maar wel de andere dat kant... Wel heel veel doen nog. Precies, ik vind ook wel dat die rijen... wel heel erg gesloten zijn aan, aan, de, aan de coalitiekant. Die hebben zoiets van... dit, dit overkomt ons dus niet wat er ook gebeurt. Dat kan ze nog wel eens lelijk opbreken natuurlijk. Ja, wat ik uh, van de inbreng van uh, de heer Groot uh, begreep... was dat toch wel, nou ja, toch niet helemaal zo, uh, nee. zo duidelijk. Dus nou... uh, het, het, wordt, uh, het wordt denk ik een dubbeltje op zijn kant. Dubbeltje op zijn kant. Aan. Nou, we gaan het meemaken. Bert van der Braak, parlementair historicus. Uh, op mijn uh, vraag is het verstandig om een parlementaire enquête te starten... naar die toeslagenbeheerpunt. Frette Friest Vries het eens hebben er wel een spaarpotje van gemaakt in Den Haag. En Chris Nierop zegt het is zeer gewenst. Zelfs hoofdelijke afsprakelijkheid, bewindslieden en juridische vervolging... bespreekbaar maken, want dat hoort bij wanbeleid. Ik ga naar Mohammed uit uh, Leidschendam. Mohammed? Ja, dag. Daar ben je. Ja. Zeg maar. Nou, ik, ik ben er uh, niet zo'n voorstander van parlementaire enquête, want we hebben zoveel parlementaire enquêtes gehad. Uh, men leert een lesje en gebeurt er dus niets. Dit is ook iets uh, heel lang bekend met de verklaring van de Polen. Ik heb een accountantskantoor. Heb ik toen de tijd ook aan Joop Wijn aangegeven. Dit gaat een probleem opleveren. Men heeft niet aangepakt. Ik heb me de jager ook aangegeven. Ja. En achteraf blijkt namelijk dat er 70 miljoen gefraudeerd is. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel, ik heb de belastingdienst ook geautomatiseerd, ik weet hoe het systeem werkt. Men weet vaak dingen, ook de politiek, maar met lange, lange baan. En dan kunnen we namelijk ook, dan zeg ik van de politiek kant. Uh, zij hebben altijd een grote mond in de zin van ABN AMRO, u doet verkeerd, uh, uh, de Nederlands Bank, u doet verkeerd. U kunt namelijk niet functioneren, uw bonus en al die weggaan. Als ja. het zelf iets uh, verkeerd gaat, proberen ze elkaar maar te Maar Mohammed, we komen er nu achter ja. dat die hele belastingdienst... niet eens een fraudeteam ter beschikking had. De FIOD heeft al die Bulgaarse uh, ellende op tafel gelegd. Die 280 gevallen, dat, dat bestond niet eens. Kijk, dan denk ik, als je daar een enquête van maakt... kun je in ieder geval dat soort brokken kun je herstellen. In, in in... Joos? Ja? het is bekend. Ik, ik heb in de 80-jarige uh, een belastingdienst geautomatiseerd. Ze hebben een heel goede team, dat hebben ze ook de kaart ook vaak aan, maar soms wordt er niet gedaan met die farverklaring. Hm. Heb ik ook met de inspecteurs gesproken. En zei, ja. we willen ook graag doen, maar ik krijg nu vier man om die farverklaring te geven. Wordt wij creëren we een probleem? Ja. We creëren een probleem en weten dat over drie jaar een probleem gaat ontstaan. En dan schrikken wij. oh er is een probleem ontstaan. Ja. Oké. Okay. Ik heb alle e-mails die ik naar Jo Wijn gestuurd en naar uh, uh, de jager gestuurd heb. Ik heb ook naar eh, andere mensen... Ja, dus ik moment. heb aan het Oké, okay. dan... ja. ik, stop, ik stop even mee, want we zijn nog even met wat meer luisteraars uh, aan, aan, uh, aan de bel. Kwering uh, Beerta, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik spreek met Beerta Gouda. Ik had eigenlijk een voorstel om die uh, enquête die jij voorstelt... om die uit te breiden naar een geheel uh, onderzoek... naar eigenlijk uh, het effect van het ontbreken van controle overal. Je ziet natuurlijk eigenlijk overal hetzelfde gebeuren. Je ziet dat bij de PGB's. Je ziet dat bij het openbaar vervoer. Mm -hmm. is het eigenlijk overal waar geen controle is, wordt geweldig misbruik, van, wordt ja. geweldig misbruik gemaakt. En op dit moment hebben we natuurlijk heel veel werklozen. En wellicht dat die mensen zich zouden kunnen terugverdienen... als we die omscholen tot controleurs. En we even gewoon gaan controleren wat we nou eigenlijk uitgeven. Ja. Als we dat eh, met ons eigen huishoudboekje eigenlijk ook doen... Hè? Als je je kind een tientje meegeeft je zegt het kost 8 gulden, dan kijk je even of je die 2 twee, twee, ja. euro nog terugkrijgt. Ja. Het is heel simpel, daar Ik... begin je mee, maar je ziet dat op, op grote schaal wordt dat gewoon niet gedaan. Openbaar vervoer ook. Maar op het moment dat we de controleurs hebben weggehaald, ja, is het verschrikkelijk veel duurder geworden. Want iedereen zit voor gratis in de bus. Nou ja, bank. ik vind het een goed punt. De misbruik-enquête die je dan voorstelt. Je zult ongelooflijk veel handjes nodig hebben. Maar daarvoor heb je eigenlijk wel een goed plan. Zet daar de, de, het werk, werkloze personeel bij, bij in? Eh, om, om dat te doen, te controleren. Want het kost natuurlijk heel veel tijd en mankracht, hè? Je was er al niet meer. Nou, dat geeft niks. Uh, ik hoor inmiddels dat uh, de heer Groot van de PvdA heeft gezegd, dat Twitter uh, Ferry Mingelen, dat cruciaal is dat Wekers relatie met de Belastingdienst herstelt. De PvdA zal Wekers dus wel steunen, is daar de conclusie uit. En dan zou die het nog wel eens kunnen gaan overleven daar in Den Haag. Roval het Belastingdienst moet innen en niet uitkering is het met mij eens. En Mark Westerdorp is er ook mee eens. Maar de nu werkzame Belastingdienstambtenaren willen 600 miljoen incasseren. Help ze en help het landsbelang zegt hij. Ik uh, zie nog vele bellers, daar moet ik uit kiezen. Joris uit Blokzeil. Ja, goeiedag Joost, met Joris. Joris. Zeg het. Nou, ik ben het er niet zo mee eens. Uh, we kunnen nu wel ambtenaren gaan bashen en een uh, staatssecretaris weg willen sturen. Maar het is natuurlijk wel het, een, een systeem dat jaren ingezet is. De ja. die zelf die heeft eraan meegewerkt. Het is de inrichting uh, van onze overheid, die natuurlijk dit zelf met zich meebrengt. Ja, maar dat zeg ik hè. Kijk, het punt is voor mij: als je Wekers wegstuurt, prima, dat kan. Dat moet denk ik ook eigenlijk, omdat die, de ongeloofwaardigheid van de politiek is, is het uh, steek, zeg maar. Maar je moet verder kijken dan dat, en daarom stel ik die enquête voor. Jawel, maar nu, het, nu hoor ik iedereen ineens over ambtenaren. Ja. Dat je ambtenaren moet afrekenen, mm -hmm. dat die ambtenaren gedaan hebben, want die hebben het toch aangegeven. Ook hier zeiden vorige bellen dat ambtenaren dat dus wel doen maar dat systematisch dat ontkend wordt. En daarmee ja. denk ik dat je veel meer... Uh, je zegt zelf, uh, een, een fraudeteam was niet eens beschikbaar. Nee, klopt. Maar ja. goed, als ambtenaren bezitten zitten slapen... moet er ook reëel in zijn dat die dan ook wel uh, daarop aangesproken mogen worden... en ook de gevolgen moeten, moeten zien. Dat speelt mee. Ja, maar, die, ja, maar die, kijk, en dan kom je op het punt dat je zegt die gevolgen die van hun handelen komen voort uit het systeem... waar we ze zelf ingezet hebben. We hebben ze ja. niet verantwoordelijk gemaakt voor dingen. Nu willen we ze verantwoordelijk maken nee, maar... voor iets. Snap Dat ik. doen we niet, want de staatssecretaris verantwoordelijk. Ja, daar ben en ik het eigenlijk... wel mee eens. Daar ben ik het mee eens, Joris. Het is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Dankjewel, Joris Bloksel. U sluit de rij, want Ralf en Joeken komen volgende keer van... ...vanzelf weer aan bod. We sluiten de lijnen. Ik dank, zeg nog dank aan Bert van der Braak, ...onze parlementair historicus die erbij was... ...en natuurlijk Martijn van der Kooi. En u die twitterde en belde. Sermon twitterde nog eens. Hij heeft zich een zeer slecht handmeester getoond. Wekers. Ons geld heeft hij niet goed beschermd. Kunt meer en verder kijken op twitter.com. Hashtag eens, hashtag onneem. Straks gaat hier kunststof verder. Daarin ontvangt Jelly Brouwer fotograaf Willem Wernsen... Om op WNL. Ze morgenochtend weer vanaf 7 uur met Vandaag de Dag. Onder andere showbizdeskundige Jan Uriot... En, en ook vertelt hij daar over de prestaties van onze Anouk... straks in de halffinale op het Eurosong Festival. Volg ons op twitter.com, slash avondspitswnl of @eertmans. Eerdmans. Morgenavond zijn we er weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Fijne avond en graag tot morgen. Vrijdagavond van zeven tot acht. Manjare Vissen op zee met reden Roos van Duin. Beter bekend als Mrs. Vis. De grote gerookte zalmtest met Frank Smokhouseijn en de drie beste recepten voor tong. Luister naar Mangiade, vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En de volgende boodschap is voor alle bedrijven die nog niks hebben gedaan met IBAN. Als u nu niet snel overstapt op IBAN, kan uw bedrijf in 2014 niet meer incasseren. Doe nu de impactcheck en ontdek welke acties u moet ondernemen. Stap nu over. Ga naar overopiban.nl. CIMAC bouwt en beheert ICT-oplossingen, ook voor de retail. CIMAC, persoonlijk voor iedereen. Dit is Radio 1.